die we zijn. Dus uh, niet op die locatie wat het CDA betreft. Dank u wel meneer Mettes. Meneer Kuipers. U wilt een korte vraag. Ja, interruptie aan meneer Mettes. Wat is nou het verschil met de weekmarkt? Dat de weekmarkt er wel mag staan en de biologische markt niet. Kunt u mij dat uitleggen? Meneer Mettes. Ja, het verschil is uh, uh, dat de biologische markt er afspraken over gemaakt zijn... ...en die horen we wat het CDA betreft op een andere locatie. Dat is dus het verschil. Ja, voorzitter, het, mo voorzitter het mooie van dit verhaal is dat de weekmarkt toen die proef inging... ...nog niet op het raadhuisplein stond. Dus u kunt deze vergelijking uh, nu niet gaan trekken. Dus bij de ene mag het wel en de andere mag het niet. En u kunt niet duidelijk aangeven waarom niet... Met de behoefte om daarop te reageren? Nee, want ik heb voldoende argumenten aangegeven voor het standpunt van de CDA. Goed. Meneer Kuipers, u had al uw vinger omhoog. Ja, onder de voorwaarde natuurlijk dat we nu begonnen zijn aan het debat. Ja. Um, mijn vraag, want ik begreep net dat daar wat onduidelijkheid over bestond, die had wel degelijk een, een achtergrond. Um, er staan in de motie uh, een aantal uitgangspunten um, en die worden als uh, feiten gepresenteerd en die laten zich voor een deel lastig toetsen. De fractie van D66 is ervan overtuigd dat er plaats is voor een biologische markt in Zandvoort. Dat heeft de proef ook wel laten zien. Maar de veronderstelling van de overwegingen doet eigenlijk vermoeden dat die markt er alleen maar is als hij op één plek in Zandvoort zou staan. En dat is in het centrum van Zandvoort. Op het raadhuisplein. En we hebben vorige week bij de informatieraad hier ook de wethouder al over gehoord. Die heeft uitgebreid toegelicht dat het bij aanvang van de proef duidelijk was wat de ...randvoorwaarden waren voor een continuatie op termijn. Dat is tot twee maal toe onder de evenementenvergunning vervolgens verlengd... ...tot het moment dat er eigenlijk niet langer uh, gewacht zou kunnen worden. En het voorstel wat er nu voor ligt, dat zegt eigenlijk uh, wacht nog wat langer. Dat is natuurlijk uitstel van een beslissing die we op een eerder moment eigenlijk al hadden kunnen nemen. En mij bekruipt vrij sterk het gevoel, en daar heb ik uh, moeite mee... Uh, ...en meneer Kramer moet mij maar corrigeren als ik dat niet goed zeg... Maar dat de realiteit van vandaag is dat de marktmensen eigenlijk aangeven: als wij niet op het Raadhuisplein blijven staan, dan komen wij niet meer terug in Zandvoort op de donderdag. Dat is niet hetzelfde als in vrijheid kunnen beslissen over iets wat van toegevoegde waarde is hier voor de gemeenschap. Met name niet als je bedenkt dat er een aantal alternatieven voorhanden is, waar op dit moment nog niet eens mee onderzocht is of dat niet ook zou kunnen werken. Het gasthuisplein heeft de voorzieningen. We kunnen van alles nu. Natuurlijk met elkaar bediscussiëren over de loop naar het Gasthuisplein. Maar ik ben het met meneer Demmers eens die volgens mij vorige week zei. Uh, waarschijnlijk bij een biologische markt is er een zekere klantenkring die die locatie goed weet te vinden. We hebben vaker tegen elkaar gezegd dat het Gasthuisplein wat dat betreft aan functionaliteit nog wel wat te winnen heeft. Dus het staat ons zo voor dat het heel verstandig zou zijn om uh, de ondernemers die op de markt, uh, biologische markt staan uit te nodigen uh, op het Gasthuisplein hun uh, markt in de toekomst uh, neer te gaan zetten en vervolgens te kijken of dat ook daadwerkelijk tot het uh, afbreukrisico uh, leidt wat ik eigenlijk een beetje in de motie uh, lees, uh, namelijk dat men gewoon niet meer wil staan op een andere locatie omdat men dit gewoon een hele mooie locatie vindt, dat snap ik, maar wij hebben ook te maken denk ik met een uh, gemeenschap hier in Zandvoort die ook bepaalde ideeën hierover heeft uh, en ik denk dat wij als fractie deze motie dus ook niet zullen steunen. Uh, hoezeer wij het ook zouden betreuren als de consequentie daarvan is dat de biologische markt niet langer zandvoort aan zou doen. Dank u wel. Dank u wel meneer Kuipers. Meneer Kamer. Ja voorzitter, er wordt uh, uh, mij een vraag gesteld. En uh, ik wil toch een kleine uh, his, historische weergave weergeven. Ook met de gewone weekmarkt van woensdag. Um, die stond op het Zwarte Veld... En de bedoeling was dat die naar uh, uh, het Marktplein gingen op het uh, LDC, daar is een plein aangelegd. Nou, daar wilden de marktmensen niet naartoe. Dus uiteindelijk hebben die geëist, en misschien ook wel met de eis van anders komen we ook niet meer naar Zandvoort, om naar de Grote Krocht te verhuizen. Wat doet de gemeente? De gemeente hapt toe. En er worden vervolgens allerlei voorzieningen aangelegd om de Grote Krocht, om daar de markt uh, uh, mogelijk te maken. Nu is er een biologische markt op eenzelfde plein als waar de weekmarkt is... en tegen het ene, de ene markt zeg je dat je er wel mag staan en de andere niet. Ja, ik vind dat willekeur. En daarom is de, dit abonnement er, om in ieder geval de biologische markt ook mogelijk... Te, ja, de mensen te gewoon te behouden in Zandvoort, omdat wij gewoon een toeristische impuls vinden. En uh, we horen heel veel ondernemers in het dorp, want de heer Mettes zegt van niet... maar ik hoor heel veel ondernemers die juist wel voor de, voor de markt zijn en alleen de voorzitter van het OVZ... die heeft een aantal opmerkingen gemaakt... over het losliggen van kabels... en dat karretjes eventueel te groot zijn. Nou, ik denk dat dat soort dingen allemaal op te lossen zijn... en ook bij de verantwoordelijkheid uh, zit van, uh, van de ondernemers. Dank u wel, meneer Kramer. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil het uh, toch iets breder trekken... als alleen een markt en waar die moet staan. Het gaat een beetje om de voorspelbaarheid... van het openbaar bestuur, van het college en van de raad. Want uh, die scheiding wordt... Uh, op straat niet gemaakt, het is gewoon het bestuur. Nou, Het bestuur uh, is door, uh, niet alleen door rekenkameronderzoeken die uitbesteed zijn... ...maar ook bestuurskrachtonderzoeken, dat het bestuur van de gemeente Zandvoort... ...te veel, wisselend, te veel wisselen van perspectief. Dat betekent, de ene keer spreken ze dit af en uh, zetten ze daar een handtekening onder... ...en, en uh, anderhalf jaar later dan is het opeens weer 180 graden gedraaid dat is natuurlijk geen taal meer vast te knopen... is ook niet meer uit te leggen aan de bevolking. Als wij afgesproken hebben... of we hebben het college gemandateerd om het af te spreken... dat zij zeggen van... u mag hier staan onder een evenementenvergunning... maar u kan hier nooit blijven staan... haal dat nou niet in uw hoofd... maar het is een proef... en daarna kunt u kiezen tussen plein A en plein B. Als wij nu zeggen... nou, we hebben het al een keer verlengd... en... Die meneer Kramer, die ziet het allemaal zo leuk. Het is, uh, meneer Kramer is natuurlijk een beetje opportunistisch van huis uit. En verzint van allerlei argumenten om het zo te houden. Maar in de tussentijd wisselt meneer Kramer wel weer van perspectief. Zijn wij weer een onbetrouwbare ja, overheid? voorzitter, moet ik zelf ingrijpen? Of, uh, ja. Ja. Nou, meneer, doe, Kramer. meneer Kramer, nee, doe nee, u nee, zeg je nee, eens nee, over, nee, nee, over de laatste. Meneer Kramer reageert op een klein bijzinnetje. Waar eigenlijk de hele vergadering heeft iedereen zich keurig aan gehouden. Het, het kleine bijzinnetje is opportunistisch van aard. Het voegt inhoudelijk niets toe. Het is gericht op de persoon en het is niet uh, te doen. En het is een beetje een verreerd debat. Ook u heeft er een beetje last van, meneer Kramer, uh, in de wijze van reacties. Maar dit is niet gewenst. Meneer Demmers, wilt u zakelijke betoog vervolgen? Nou, voorzitter, moet u mij toch even helpen waarin ik verhit ben uh, in dit soort. Uh... Zit hem in uh, houding en toonhoogte die soms net iets hoger gaat. Ik vond het acceptabel. Oké. Okay. Maar ik merk wel dat u er emotioneel betrokken bij bent. Op elke reactie reageert u. U kunt ook wachten en een soort inventarisatie betoog doen. Dat geeft ook rust in het debat. Nou, voorzitter, ik u had tijdens het begin waarom... van uw uh, voorstel voor dit te behandelen, had u aangegeven dat daarna de wethouders zou zijn. Dus... Dus daarin nee. vind ik het wel, nee. wel fijn dat het ook richting de geen Ik ben niet duidelijk genoeg geweest. Ik heb gepoogd aan het begin aan te geven eerst vragen ter verduidelijking. Dan pijnlijk over het debat is. Dan gaat hij naar de portefeuillehouder en dan komt hij weer terug. Volgens mij is dat het standaard rondje. Het zij zo. Meneer Demmers u heeft het woord. Zakelijk graag. Ja. Ik heb trouwens dat woord geleerd uit de vragenuurtjes van de Tweede Kamer hè, elke week. Maar goed. Ik weet niet of dat een goede leerschool is. Uh, maar dat is mijn persoonlijke mening. <laughs> nou, we zijn heel veel pvv stemmen zien. <laughs> maar goed. Um, ja, het gaat mij dus eigenlijk om het wisselend perspectief. En dat is al jaren aan de gang. Eigenlijk uh, sinds 2003, 2004, 2005 al. Uh, en dat ondermijnt eigenlijk het uh, lokaal gezag en het lokaal respect voor het openbaar bestuur. Dus daarom vinden wij dat we niet steeds van paard moeten wisselen of van mening moeten wisselen als er de, de legale afspraken zijn gemaakt, legale afspraken zijn gemaakt, en als je dan zegt van nou onder de druk van een aantal mensen en een aantal ideeën, nou wisten we dat maar gewoon om schaffen we dat eraf. Het woord presidentwerking komt hier ook nog wel eens aan de orde. Misschien mag ik dat woord dan wel noemen, en ik vind het gewoon onverstandig als de, de VVD of meneer Kramer. Uh, ...er prijs opstelt... ...om mij een opzomming te laten geven... ...wanneer deze raad... ...180 graden gedraaid is... ...over hele belangrijke zaken... ...dan wil ik het graag doen. Dat gaan we nu niet doen. Dank u wel meneer Demmers. Meneer Toner. Ja, voorzitter... Uh, ...we hebben hier vorige week... ...ook al even bij stilgestaan... ...en uh, als je nu eigenlijk kijkt naar... Uh... ...ja, voorzitter... ...ik wil toch even schorsen. Woutier omdat de heer Demmers het nodig vond om me eikel te noemen en ik vind dat echt absoluut ongepast hier. Is dat het geval meneer Demmers? Ja voorzitter, ik heb het in mijn emotie zonder microfoon, uh, heb ik dat uh, gefluisterd naar mijn buurvrouw en dat kwam aan de overkant aan. Dan uh, schors ik de vergadering en dan wil ik graag uh, meneer Kramer en meneer Demmers mij op de camera Dames en heren, ik heropen de vergadering gemeenteraad debat. Wij zijn gebleven bij het debat over de motie biologische markt. Ik heb geschorst omdat ik de heren Kramer en Demmers persoonlijk even van gedachten wilde laten wisselen. En uh, meneer Demmers wil graag het woord. Meneer Demmers. Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb uh, in de emotie en de irritatie en misschien dat mis, misplaatst... ...een woord gebruikt wat uh, in de raadszaal uh, niet uh, uh, passend is uh, naar de heer Kramer toe. En ik bied hier uh, voor mijn uh, verontschuldiging aan. En uh, zojuist heeft meneer uh, Kramer deze verontschuldiging ge, uh, geaccepteerd. Heeft u nog behoefte om daar iets op te, toe te voegen meneer Kramer? Nee hoor, voorzitter, ik hoop gewoon op een uh, plezierige vergadering verder. Ik deel uh, uw bijdra-analyses. Uh, ik kijk even naar het lijstje. Meneer Simons, u had nog aangegeven iets te willen zeggen. Voorzitter, volgens mij had u mij het woord gegeven. Uh, dat is, met de toon, u heeft gelijk, Daar was onderbreking... Fijn dat u mij helpt daaraan te herinneren. U ja, heeft ik het goed in. Nou. Uh, <laughs> ja, voorzitter. We uh, hadden informatie laat, vorige week hebben we het er ook even over gehad. En... Uh, wat mij opviel is dat in mijn gedachtegang ik, ook toen we het met de fractie bespraken, eigenlijk dezelfde dingen opperde die de heer Metters opperde. En later dacht ik bij mezelf, ja maar toch is dat niet helemaal correct. Afgesproken is, kleinschalig, pittoresk, klopt. Maar het feit dat er nu opeens grote vrachtwagens staan en karren in de weg staan de rommelige aanblik heeft, is geen valide argument. Want je kunt namelijk regels stellen die zeggen van... nee, dat mag niet, doen, moet er zo zo zo uitzien. Dus in die zin vind ik dat ik datgene wat ik... ik weet niet of ik het vorige week gezegd heb... maar als ik dat gezegd zou hebben... Euh, dan vind ik, dat een, vind ik dat niet een juiste opmerking. Wel, hebben we hebben gezegd met elkaar... kleinschalig, pittoresk. Uh, wat er ook gezegd is, is... Uh, niet op diezelfde plek uh, in de toekomst... maar uh, we hebben een mooi alternatief. Bijvoorbeeld het Gasselsplein. Uh, de vergelijking met de weekmarkt zoals de heer Kramer die trekt, die gaat naar die gaat mijn idee niet helemaal op. Um, bovendien is het niet zo dat nog onder druk van de marktkooplieden, nog onder druk van de ondernemers op de krocht, uh, de weekmarkt die kant op is gegaan. Er is op een gegeven moment geconstateerd dat met alle moderne uh, uitvoeringen van marktkramer, markt, marktfans of weet je die dingen, um, dat het ...plein uh, wat we ervoor bedoeld hadden... ...toch niet helemaal geschikt was... ...en uiteindelijk zijn we gekomen tot deze oplossing... ...van de weekmarkt zoals, zoals die nu is... ...maar dan blijf je toch... Uh, ...denk ik uh, appels met peren vergelijken... ...en... ...volgens mij is het zo dat... ...als je, en anderen hebben het ook al gezegd... ...als je een biologische markt hebt... ...en die pittoresk en kleinschalig is... ...en die op het gashuisplein staat... ...want als ik... ...marktkoopman zou zijn... ...zou ik in ieder geval niet op het LWC gaan... maar juist het Gasthuisplein... dat leent zich er perfect voor. Dat plein hebben we er ooit ook voor bedoeld. We moeten alleen nog... de, de uh, herstructurering... van het Gasthuisplein... waar de Simons uh, ik geloof zeven jaar geleden over begonnen is... die moeten we nog een keer uh, zien te realiseren. Maar het plein is er uit de mate geschikt voor... om daar zo'n kleine markt... Uh, neer te zetten... die uh, meer dan genoeg... Uh, aantrekkingskracht kan hebben en zal hebben... omdat mensen die biologische producten zoeken... Uh, heel donders goed weten waar ze terecht moeten. En juist dan geeft het... ook door het omsloten karakter van het Gassersplein... Uh, zou dat een heel goed, uh, goede zaak zijn. Waar de schoen nu wringt... dus of het nou rommelig is en met te veel grote wagens en karren en toestanden... maar waar het nu wringt is... men is nu weg. En als ze dadelijk zes, zeven, acht weken niet staan, niet kunnen staan dan is de kans natuurlijk heel groot aanwezig... dat men naar elders verkast. Niet, niet onder, onder uh, dreiging van... nou, als wij niet daar mogen staan, dan gaan we weg. Nee, daar laten we ons niet op vangen. Uh, maar dat is een andere. Maar we moeten nu wel heel goed bedenken... Wat, wat willen we nu? Willen we die biologische markt behouden? Ik proef hier wel de gedachte van... ja, eigenlijk is het wel leuk als dat kleinschalig, pittoresk is... Uh, maar niet op die plek, maar op een andere plek. Dan willen we het graag houden. Hoe doen we het dan in de overbruggingsperiode? Want daar gaat het eigenlijk om. En dan lijkt het mij niet onverstandig. Om zolang die... Uh, ja, een ander punt is ook nog van de sturing. Hè, wie, wie moet het nou aansturen enzovoort enzovoort. Nou, dat moet geregeld worden binnen de marktverordening. Want datzelfde geldt natuurlijk voor de gewone markt. En dat hoort daaronder te vallen. Dus als wij dat willen, dan zullen we binnen onze marktverordening moeten zorgen dat, dat, ook, uh, dat daar ook sturing aan gegeven wordt vanuit de gemeente, zolang we niet uh, overgaan tot uh, zelfsturende markten zoals je in Amsterdam wel ziet. Uh, dan moet je dus afspraken kunnen maken met deze uh, marktkooplieden uh, om, en voor mij mag het deze zomer door nog gezellig naar de Radisplein staan, maar zonder vrachtwagens, zonder karren, geen rommelige aanblik, enzovoort, enzovoorts. Dus je zult daar even een compromis moeten vinden voor uh, het time being. En zodat je, uh, als wij in september, oktober een nieuwe marktverordening hebben vastgesteld, met z'n allen, uh, dat je kunt zeggen: van nou, en dan gaan we dat keurig netjes inbedden op het gastenplein. Uh, met alle mogelijkheden die, uh, die daar aanwezig zijn. Ook de voorzieningen zijn daar aanwezig. En ik denk dat dat dan een goede zaak is. Met andere woorden, die motie zou wat mij betreft dan wat omgebouwd moeten worden. Um, en, of, of, of college zou, zou kunnen zeggen van: nou we luisteren met de uh, indachtig datgene wat in de motie staat nemen wij dat mee en gaan we om de tafel met uh, die markt om te kijken nou, deze zomer door weg met die grote vrachtwagens, weg met die karren uh, niet rommelig en we gaan het verder regelen met, met elkaar Dus nou, dat is iets wat het college nog maar even moet afwegen dan. Uh, mijn suggesties aan die wil zijn van de zomer nog wel maar dan wel pittoresk, kleinschalig, marktverordening veranderen. En uh, dan uh, daarna de plek uh, in gezamenlijkheid bepalen. Want ik weet zeker dat die marktmoblieren, als je ze allerlei handreikingen doet, best wel op, die, op dat gasseplein willen staan. Ze zouden stom zijn als ze het niet zouden doen. Dank u wel, niet uur. stom, maar dom. Uh, meneer Simons. Ja, voorzitter. Bij diverse betogen heb ik wat notities gemaakt. Het zijn er eigenlijk maar twee. Uh, want een van de punten, de keuze die is gemaakt voor de huidige locatie, uh, als we dan kijken naar zowel de biologische markt als naar de, de grote markt op woensdag, die is gemaakt toen het LDC, de markt die daar, het marktplein wat daar gecreëerd, uh, gecreëerd is, nog niet klaar was. Met andere woorden, nu is dat in zijn laatste stadium, nu is het bijna klaar. En nu ziet dit er heel anders uit. Ik denk dat als deze mensen daar nu gaan kijken, dat ze op de plek die er eigenlijk voor gebouwd is, met alle voorzieningen die er gemaakt zijn, eh, dat ze zeggen, nou dat is best een mooi plein, dat ligt dan weer anders. En eh, ik denk dat we in Zandvoort eh, vrij snel gewend zijn, of het nou in de, eh, op de grote kocht is, of dat het op het mooie plein is, dat ik gauw gewend. En als ik dan kijk naar... Je, dat is dus het uiterlijk van het marktplein, zoals dat gecreëerd is. Als ik dan kijk naar de huidige markt, de biologische markt op het raadhuisplein... ...en dan de vergelijking worden van ja, de, de, de woensdagmarkt, de weekmarkt, die staat toch ook op dat raadhuisplein. Ja, dat is uitgelegd vorige week bij de informatieraad door de wethouder. Althans, als ik het goed heb begrepen, dat is dat ze tijdelijk daar mogen staan... Oftewel dat tijdens de bouwfase van het LDC, waar nu dat terrein eh, afgegraven is en eh, waar je nog zelfs gevraagd is om dat te bedekken dat het niet zo gaat stuiven, maar dat terrein, daar kunnen ze nu niet staan. En dat is de reden die ik althans begrepen heb door die bouwfase, dat ze... ...tijdelijk daar mogen staan en dat daarom het niet uh, de bedoeling is dat ze op het Raadhuisplein langer zullen staan... ...dat ze weer terug moeten naar die oorspronkelijke locatie dan op de Grote Kocht. En ik hoor wel graag van de wethouder of dat inderdaad zo is. Tot slot meneer Kuipers, kort graag. Ja, ik wil uh, vanaf uh, deze plaats een compliment maken nog naar de heer Kramer... ...want ik vind het wel buitengewoon uh, goed dat hij uh, deze... Motie In ieder geval als een signaal afgeeft dat de biologische markt voor zandvoort heel belangrijk is. Wat ik net niet gezegd heb en wat ik wel belangrijk vind om te zeggen en waar ik nog niemand eigenlijk meer over heb horen spreken is dat er een evaluatie bij de stukken zit van de heer Jansen. En ik vind het nogal wat om aan de inhoud daarvan voorbij te gaan. Er is onder andere gesproken met een zestal betrokkenen. En een van de verbeterpunten die worden genoemd in die evaluatie is dat, en ik citeer daar letterlijk, de klanten raast enthousiast zijn over het product van de biologische markt en het, en het zou jammer zijn als dit beëindigd wordt. De heer Van Heuvel is van mening dat de gemeente met een goed alternatief moet komen en vervolgens wordt er de conclusie getrokken dat dat goede alternatief zou zijn dat de markt wordt verplaatst naar het LDC of het Gasthuisplein. Um, wat mij, het gevoel wat mij blijft uh, bekruipen is dat er wel degelijk een uh, markt is voor de biologische markt. Dat er een hoop mensen zijn die het een aan aanwinst vinden. En dat als de ondernemers die nu op, de, um, op het raadhuisplein op de biologische markt uh, staan uh, zich dat te hard te nemen, ze ook bereid zouden moeten zijn om in ieder geval te kijken of een verplaatsing naar het gasthuisplein voor hen economisch interessant genoeg is. En ik weet niet of ik dat net duidelijk genoeg gezegd heb, maar ons voorstel zou zijn om het aanvankelijke plan, zoals de wethouder dat ook vorige week gecommuniceerd heeft, men kan op het Gasthuisplein doorgaan om dat te doen en vervolgens te kijken wat daar de effecten van zijn. Als dat ertoe leidt dat de markt inderdaad zou verdwijnen, om wat voor reden dan ook, dan is dat wellicht het moment om actie te ondernemen. We hebben nu, wat mij betreft, ons betreft, te veel informatie die zegt dat de biologische markt op het Gasthuisplein ook kansrijk is. Dank u wel. Dank u wel meneer Kuijfels. Ik geef de portofijenhouder het woord. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Ik had een heel lang betoog, maar ik zal u dat besparen. U weet, ik ben een man van weinig woorden... dus dat hou ik ook de laatste raadsvergadering zo. Um, heel veel mensen hebben het al aangegeven. Het is een proef met als doel... de economische haalbaarheid aan te tonen... van de biologische markt. Um, de proef is in september 2013 geëvalueerd. Er zijn een aantal aandachtspunten aangekomen. De vergunning is verlengd tot mei 2013-2014... Er is een eindevaluatie geweest in april. Uh, de conclusie is getrokken, daar is uh, dat, uh, het, om het college voor te stellen om uh, de proef te beëindigen. De evenementenplatform heeft het uh, een uh, vrijblijvend advies gegeven. Even advies, want het evenementenplatform is een adviesorgaan van het college, heeft advies gegeven om het uh, op draad en splein te houden. En ook de biologische markt door te laten gaan. We hebben alles uh, over meegewogen. Vandaar ook dat het college tot uh, de conclusies is gekomen. ...om uh, de biologische markt aan te bieden... ...het LDC-plein en het Gasheidsplein. Na het besluit van het college, die is gevallen op 28 mei... ...is er door de marktlieden uh, uh, gekeken op het LDC-plein en het Gasheidsplein... ...en is door de marktlieden niet voldoende geacht. Dus met andere woorden, uh, uw suggestie ook van meneer Kuipers... ...ook van meneer Simons, ga kijken naar het Gasheidsplein... ...die is door de marktlieden van tafel geveegd... ...en gezegd van nee, daar willen we niet staan... ...dan houdt het voor het college op. Want zoals meneer Demmers ook terecht aangeeft... ...we moeten wel een transparant bestuur zijn... ...en een voorspelbaar bestuur. Dus het college heeft toen ook besluit genomen... ...prima, we geven u nog twee weken de tijd... ...om naar de twee locaties te kijken. Als dat niet zo is, dan houdt het voor het college op. de weekmarkt heeft meneer Toon al een en ander gesproken. Meneer Simons vroeg of ik mijn woorden van vorige week wilde herhalen... ...dat wil ik met alle liefde... De weekmarkt zit er inderdaad tijdelijk vanwege het feit dat het allemaal niet past... ...vanwege de bouw van Albert Heijn. Maar als dat Albert Heijn is opgeleverd, dan uh, zal er een nieuwe indeling worden gemaakt. En uh, dus dat is, betekent dus niet op het raadhuisplein. Voorzitter, bij interruptie... Die woorden van de heer Zandbergen uh, zijn niet juist. Het college heeft wel degelijk uh, afgesproken dat de opstelling en zo is die ook getekend... want anders zou het nooit als levensdagen passen... is de grote krocht, inclusief de opstelling op het Raadhuisplein. Het, het is dus niet zo dat dat een tijdelijk is, dat hele stuk. Zo is die ook getekend. Anders past het absoluut niet. Dus wat daar, u zegt is daar, niet daar, juist. Dat, kijk, na 13 mei zijn er ook al een aantal dingen veranderd, meneer, uh, meneer Tonen. Uh, er, er is nieuw gekeken... En er zullen een aantal kramers van het Raadheidsplein liggaan. En uh, wij gaan het proberen om het raadhuisplein zoveel mogelijk te ontzien. En dat betekent in mijn beleving dat er geen weekmarkt... Maar meneer Tone, de, het college gaat ook verder. En uh, die kijkt ook naar uh, de andere mogelijkheden. En is, dit is zoals het is. En die kan het niet mooier maken dan het is. Dus, dus, dus u, zegt, uh, uh, u zegt dat... ...na de, uh, de collegewisseling... ...er besloten is... Er is er dat, het tijdelijk, ...dat het tijdelijk wordt... ...te laten spreken. Is er over gesproken inderdaad... ...en wij gaan ervoor zorgen dat na de bouw van de Albert Heijn... ...dat er een nieuwe indeling gaat komen. Oké, okay, nee, maar dat heeft u de vorige week niet bijgezegd. Al, kijk, als, ik, als, het nieuwe, als het college, dit college dat besloten heeft... ...dan heb ik er verder geen opmerking over... ...maar u bent het me eens... ...dat de oorspronkelijke opstelling was zoals die nu is... Uh, niet helemaal, maar daar ga ik wel eens een keertje met u uh, naar en jullie over in. Uh, met, een, uh, ja. met, een, met een biertje bij de op het strand. De wethouder heeft het woord. Uh, conclusie, wat mij betreft, ik, dat ik de, ont, de motie ontraad. En uh, de argumenten heeft u zelf uh, al aangegeven. En weet de wethouder ook wanneer de nieuwe marktverordening komt? Vierde kwartaal 2014, naar planning. Ja, dank u wel. Eh. Uh, is er nog behoefte aan een tweede ronde? Want er is veel gezegd. Ik pleit ervoor dat u zich beperkt tot datgene wat niet is gezegd... ...dan wel een superbondige samenvatting. Want bij de Raad informatie is al uitbundig van gedachten gewisseld. Nu vervalt u in herhaling en het is een motie. Meneer Kamer, u mag als eerste de spits afwijten. Uh, ja, voorzitter. Um, nog enige onduidelijkheden. En het is naar aanleiding wat de wethouder net uh, vertelt... Um, hij zegt besproken of besloten uh, dat de weekmarkt ook op het raadhuisplein uh, weggaat. Maar waar, waar kan ik dat terugvinden? Want het is voor mij echt nieuwe informatie. Verleden week was het een heel ander verhaal. En ik vind dat ik wel gewoon goed geïnformeerd moet worden. Want nu blijkt het dus een heel ander verhaal uh, achter uh, te zitten. Dus ik wil graag weten wanneer het college of waar het, ze dat hebben besloten. En uh, verder zou ik ook willen weten, want ik heb de marktverordening er ook eens op uh, nagelezen wat er nou precies uh, moet aangepast, aangepast moet worden in die verordening... Uh, om die uh, biologische markt uh, mogelijk te maken. Dat is nog eventjes als ik dat... Uh... Maar dat is een vraag die volgens mij in de toekomst gaat komen, meneer Kramer... dus die wil ik nu niet in behandeling hebben. De laatste vraag. De eerste vraag kan ik me iets bij voorstellen. Nee, voorzitter, het is nu relevant, omdat het college zegt... het college zegt, als ik even mag uitspreken... het college zegt, de biologische markt kan niet... He, het kan alleen met evenementvergunning omdat de marktverordening moet worden aangepast. Dan zou ik toch graag willen weten wat er dan uh, in die marktverordening moet worden aangepast om die biologische markt mogelijk te maken. Maar het is voor uw motie niet relevant, dat probeer ik u duidelijk te maken. Dat kan op het gewenste tijdstip te zijn tijd dit jaar. Want u roept het college op en u zegt verder niets over het gebruik van een evenementenvergunning of een marktverordeningsvergunning. Ik hou u alleen maar voor datgene wat u zegt. Ja voorzitter, voort. kijk anders is deze motie natuurlijk niet nodig. Hè? Als die marktverordening eh, niet hoeft aangepast te worden, dan kunnen we die markt gewoon toestaan. In uw... Ook dat is aan het college en niet aan de raad. Het college is een uitvoeringsinstelling en die gaat erover. En u kunt toetsen of dat binnen de kaders juist of niet juist gebeurt. Dat is de essentiële vraag volgens mij. Dus ik geef de wethouder even kort het woord nog om een toelichting op uw eerste vraag en daarna gaan we in debat. Dan zal ik het heel, heel helder, het is niet een collegebesluit wat het college heeft genomen, maar ik praat namens het college en namens het college Ssss. heb ik opdracht gegeven aan de ambtelijke organisatie om te kijken wat er mogelijk is uh, om het, uh, het raadhuisplein zoveel mogelijk te ontzien. Dus met andere woorden... <coughs> Het is, ik praat namens het college meneer, meneer Kramer, dus als ik zeg dat ik het heb uitgeschoot, dan is Voorzitter, het. Voorzitter, u heeft week heel duidelijk gezegd, de, markt, de woensdagmarkt gaat weg op het raadhuisplein, die gaat richting Klopt. de krocht. Ja. En, dat en dat nu weet als, u het niet en, zeker. En dat zeg ik als portefeuillehouder, toerisme en economie. Goed. Portvrijhouder heeft antwoord gegeven. Is er nog behoefte aan een debat in tweede termijn? Nou, voorzitter, heb ik toch wat te zeggen eigenlijk? Want ja, ik wist natuurlijk ook niet dat de uh, uh, straks weer anders gaat worden. Dan uh, vraag ik toch aan het college om uh, uh, duidelijk uh, uh, te gaan kijken uh, op de hoek, uh, de bank en uh, balkenden bij de fietsenrek... dat die is vrij komen te staan. Want mensen kunnen hun fiets niet kwijt, het is heel smal. Meneer Paap, dat is niet aan de orde. Op nee, uh, nee, de helft nee, van nee, deze gesprekken nee. zijn niet aan de orde. Want we hebben het over de woensdagmarkt, dan hebben we het weer over de dienstdagmarkt. of als markt. u het wilt hebben over de indeling, kunt u een afspraak maken met de portefeuillehouder. Ja, ik roep hem alleen ja, om of... daarna te kijken. En Goed. anders roep ik de nieuwe wethouder we aan op om daarna te ik kijken. Ik probeer Dank u wel. echt te beperken tot de essentie. Het is inmiddels vijf over half elf. En volgens mij ben ik buitengewoon kolant geweest. En u merkt dat ik dat nu niet meer word. En als u vindt dat ik over de schreef ga... dan. Nou, ik, ik heb op... gezegd wat ik wil zeggen. Goed. Anderen nog? Goed, dan sluit ik het debat op de motie biologische markt. Dan is er agenda punt 11, motie NS kaartautomaten. Een motie die volgens mij ook door meneer Kramer is aangereikt... en hij mag hem indienen. Meneer Kramer, wilt u hem voordragen? Dan wordt hij uitgedeeld. Nee, voorzitter. Um, even kijken. Ik zal hem eventjes bijpakken. Sorry, Um, ik hoop hier een, uh, een iets grotere steun te mogen verwachten van, uh, van, uh, van de gemeenteraad. Het is namelijk uh, iets uh, wat mij ter oren is gekomen en ook uh, ik zelf nu uh, heb uh, aanschouwd uh, op het uh, station. Um, het is namelijk een groot probleem. Vanaf uh, 9 juni uh, kunnen we alleen nog maar met de OV-chipkaart met de trein uh, reizen... En vanaf 1 juli uh, stopt zeg maar, de kaartverkoop uh, op het uh, station. Dus kunnen mensen alleen nog maar terecht uh, bij de kaartautomaat. Uh, en uh, ik heb deze motie uh, in, uh, wil ik indienen. Omdat ik in kennis ben gesteld van de problemen die buitenlandse toeristen ondervinden. Met het aanschaffen van een vervoersbewijs uh, voor de trein. Is het is namelijk zo dat buitenlandse toeristen nu nog terecht kunnen voor een papieren treinkaartje bij de kiosk... ...dat is zo'n winkeltje op het perron... ...waar zij met briefgeld en alle buitenlandse betaalpassen kunnen betalen. Buitenlandse toeristen zonder OV-chipkaart op station Samford-aan-Zee vanaf 1 juli aanstaande... ...voor een vervoersbewijs alleen nog terecht kunnen bij een NS-kaartautomaat... Uh, NS-kaartautomaten geen briefgeld accepteren en evenmin uh, sommige buitenlandse <coughs> betaalpassen. Uh, de mogelijkheid uh, om e-tickets op de website van NS uh, zijn alleen met e iDeal te betalen. Dus dat houdt in dat het uh, uh, alleen met Nederlandse banken kan. Uh, station Sanford AC geen NS-service medewerkers heeft rondlopen om de buitenlandse toeristen te helpen. Uh, NS-kaartautomaten alleen in het Nederlands en het Engels zijn... ...het merendeel van de buitenlandse toeristen in Zandvoort uh, spreekt. ...en dit uh, zeer uh, klant- en gebruiksvriendelijke service is. Hij uh, roept het college daarom ook op uh, in overleg met de NS en de minister van Infrastructuur en Milieu... ...te bewerkstelligen dat buitenlandse toeristen vanaf Zandvoort... ...op een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke manier met de trein kunnen reizen. Uh, we willen graag binnen twee maanden uh, dat uh, wij uh, de gemeenteraad over dit overleg... Uh, ...worden geïnformeerd. En we willen ook dat deze motie ter kennis uh, wordt gebracht... ...aan het platform bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam. Even Misschien nog een korte schets uh, om het uh, probleem duidelijk te maken. Um, afgelopen zaterdag was ik uh, samen ook uh, met uh, mijn fractievoorzitter op het station... We was echt te uh, ervaren van wat de buitenlandse toeristen meemaken... Um, ten eerste is het al lastig als je alleen maar met je uh, buitenlandse taalpas uh, moet betalen. Meestal al met briefgeld in hun handen. En um, zodra mensen erachter komen dat ze in het Engels uh, kunnen uh, het kunnen uh, veranderen, dan komen er nog een en al Nederlandse termen voorbij, als maandtraject, uh, uh, uh, dagkaart, allemaal gewoon een Nederlandse term van, uh, van uh, de NS. Dus eigenlijk, iedere toerist die daar staat, die kijkt meteen achterover, achter zijn rug om of iemand hem kan helpen. En uh, nu kunnen ze nog gewoon terecht bij een kiosk, maar dadelijk niet meer. Het is ook zo dat uh, de, de VVV uh, hier al uh, langer mee bezig is en ook overleg met uh, City Marketing, Amsterdam en NS aan het kijken is hoe ze dit zouden kunnen verbeteren. En dat de NS ook uh, daar gevoelig voor is. Voor de problemen die we in Zandvoort ondervinden. <coughs> het is in Haarlem in Amsterdam zo dat daar nog gewoon servicelokets uh, zijn. Dus uh, toeristen kunnen daar dan nog gewoon hun kaartje terecht. Dat is in Zandvoort dadelijk niet meer mogelijk. Dus toeristen zijn alleen aangewezen op deze uh, automaten. En ik begreep ook van de VVV dat ze het heel erg fijn zou vinden. Als ze ook vanuit de politiek dit signaal wordt afgegeven. En dat het college ook uh, richting NS en zeker ook richting... Uh, het kabinet uh, de, de, deze opmerking uh, gaat maken. Dank u wel, meneer Kramer. Zijn er vragen ter verduidelijking? Meneer Demmers. Ja, voorzitter. En in verband met deze toeristvriendelijke benadering en de motie heeft het toevallig het tweetal ook nog gekeken of die voorlichting zelf van de VVV digitaal bovenaan op het plein of die werkt. Of heeft u dat. Niet gedaan. Nee, heb ik niet gedaan. Oké, okay, dank u wel. Iemand anders behoeft aan vragen ter verduidelijking? Missing Simons? Eigenlijk geen vragen, voorzitter, alleen een compliment aan de indieners uh, dat dit een goed voorstel is. Uh, ik zou alleen de datum nog even aanpassen op vandaag. Um, wilt u eerst het debat of wilt u de reactie van het college? Reactie, college. Ja, wat CDA betreft, de reactie van het collega, college. Het is een, een, een prima motie die we graag steunen. We zouden alleen binnen twee maanden de gemeenteraad informeren. Overleggen en in minister van Infrastructuur en Milieu. Uh, ik wil het college wel weten of dat lukt. De wethouder. We vragen de portefeuillehouder, meneer Sandberg. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, ja, ik vind het wel heel sympathiek dat meneer Kramer uh, deze motie heeft ingediend. Ook vanwege het feit dat uh, mijn eerste raadsvoorstel als wethouder. Ook wanneer ik van meneer Kramer kwam, het initiatief raadsvoorstel in april 2010. Dus de cirkel is bij deze rond. <lacht> dus dank daarvoor. Uh, absoluut een zeer sympathieke motie. Uh, ik heb wel een aantal kanttekeningen. De bewindspersoon die hierover gaat is de staatssecretaris, niet de minister. En het tweede, uh, ik heb wel moeite met twee maanden, ook omdat het zomerreces gaat starten. En ik vrees als ik naar mevrouw Mansveld ga en. Uh, Samen met de misschien de. de ja, of mijn opvolger. Dat ik dan nul op mijn request krijg. Dus ik wil het praktisch oplossen. En u het verzoeken of ik een brief mag sturen. Of dat u dat uh, te weinig vindt. Kijk, in gesprek gaan met de NS dat wil ik met al liefde. Uh, dat, dat is eigenlijk ook het uitvoerende orgaan. Uh, maar ik wil deze praktisch oplossen door mijn, met mijn verzoek of ik een uh, brief um, naar de staatssecretaris Manschap mag sturen. Meneer. Kramer, misschien kunt u daar voor de debatsvorming... Ja, ik, voorzitter, ik, ben, ik vind het uh, uh, wel een goed voorstel van, het, uh, uh, van de wethouder om een brief uh, te sturen. En zeker ook naar de juiste bewindspersoon, dat lijkt me ook wel handig. <lacht> dus uh, in dat opzicht wil ik de, de motie uh, graag aanpassen. Maar ik zou er wel graag ook nog bij willen hebben om alles uh, in het werk te stellen of in het vermogen van het college om uh, Dan maar met een hoge ambtenaar om het uh, voor elkaar uh, te krijgen. In ieder geval, ik weet van, uh, van de VVV dat ze ook al veel voor, voor elkaar hebben gekregen. Ook met bebo uh, beboarding op het uh, station en uh, nog een aantal dingen. Dus uh, als, dat, uh, als ik dat van u kan verwachten, dan pas ik daar de motie uh, op aan. Dank u wel, meneer Kuipers. Ja, wij als d 6 fractie zullen deze motie steunen. Iets wat, uh, wat nog ontbreekt in de overwegingen en dat zou ik wel aan de uh, wethouder willen meegeven... ...is dat op uh, buitenlandse stations waar de taalinstructies onduidelijk zijn... ...en waar alleen maar kan worden betaald met uh, chipkaarten... Uh, uh, ...vaak mensen zich aanbieden om uh, het proces met je te doorlopen... ...en het een vrij bekende wisseltruc is om op dat moment minder geld op de kaart te zetten... ...dan wat er is aangeboden. En ik dat een buitengewoon belangrijk argument vind om mee te nemen in dit verhaal. Uh, want met dat in het achterhoofd uh, is de kans best reëel dat dat soort criminelen zich bij ons op het station zullen gaan ophouden. Om de falende service van de NS uh, in te vullen. Dus ik zou graag willen dat dat respect ook meegenomen wordt. Dank u wel meneer Kuipers. Meneer Simons. Ja, ik had eigenlijk een vraag aan meneer Kramer. Gezien de discussie namelijk. De wethouder staat erachter. Ik weet niet of u het nodig vindt om de motie aan te passen. of dat u het genoegen neemt met de toezegging van de wethouder dat hij dit gaat uitvoeren. Ja, ik denk dat het voor het politieke signaal ook richting NS wel fijn is als de hele gemeenteraad hiermee instemt. Ik wil dat signaal wel vanuit de gemeenteraad... Nee, ik in ieder geval ben ik blij met de toezeggingen af van de wethouder, maar ik wil het nog even uh, ja, onderstrepen. Zo maar te zeggen. Ik kan ook wel heel, helemaal meneer Kramer ook uh, ondersteunen erin. Ook omdat hij me oproept om naar de metropoolregio te gaan. En uh, dat, dat staat een stuk sterker als u het liefst ook unaniem uh, ja zegt tegen deze uh, motie. Goed. Volgens mij is er voldoende over gezegd. Er lijkt overeenstemming te zijn. En in de. ...tussen periode tussen debat en besluitvorming... ...kan er even overlegd worden, lijkt mij. Ja? Uh, dan ga ik naar agenda punt 12, benoeming uh, wethouder. Voordat ik daar het debat voor open... ...geef ik eerst de commissie onderzoek geloofsbrieven... ...die bestaat uit mevrouw Van der Veld, meneer Hendricks... ...en meneer Poster het woord. Uh, is mevrouw Van der Veld voorzitter? Ja, ja, ja. Woordvoerster... Mevrouw van der Veld. Ik had eigenlijk verwacht dat u dit bij besluitvorming zou doen. maar. Nou, soms kom ik met verrassingen, maar dit vind ja, ik eerlijk gezegd... echt grote verrassingen. Soms, maar dit vind ik ook wat uh, die meer de juiste plek, omdat hier ook de nadere vragen en wellicht debat over plaatsvinden. Daarna is uw advies ook gelijk meegenomen. Ja, uh, ik kan niet echt over gediscussieerd worden. Wij hangen aan uw lippen, mevrouw ja, van der Veld. De commissie. Uit de raad van de gemeente Zandvoort in wie er handen werden gesteld geloofsbrieven, ingezonden door de heer G. Kuipers, aanbevolen om als wethouder van de gemeente Zandvoort benoemd te worden. Rapporteert de raad van de gemeente Zandvoort dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Dit zijn de bevindingen van de commissie. De heer Kuipers is nu raadslid. Hij zal ontslag moeten nemen als raadslid wanneer hij tot wethouder wordt benoemd. ...omdat het wethouderschap en het raadslidmaatschap onverenigbaar zijn. Gebleken is dat de heer Kuipers aan de overige in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie meldt de raad dat er, met, sorry, met inachtneming van het bovengenoemde, geen beletselen zijn om de heer Kuipers als wethouder te benoemen. Getekend door de heer M. Hendricks, de heer E. Poster en mevrouw Aan van der Veld, ondergetekende. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Is er behoefte aan het stellen van een vraag over deze toelichting? Dat is niet het geval. Is er nog behoefte aan het de debat? Meneer Tonen. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik ben de heer Kuipers erkentelijk voor het feit dat hij uh, zijn cv... Uh, dat hij inzage heeft gegeven in zijn cv... waaruit ik in ieder geval de conclusie trek... dat er voor mij geen beletsel zijn om uh, akkoord te gaan met zijn wethouderschap... Dank u wel meneer Tonen. Iemand anders? Dat is niet het geval. Dan sluit ik dit debat onderdeel voor agenda punt 12. En dan kom ik bij agenda punt 13. En dat agenda punt zegt dat ik nu uw vergadering debat gemeenteraad ga sluiten. En ik um, kijk even naar de tijd. Ja, ik denk dat we iets langer nodig hebben dan 10 minuten. Ik open de gemeenteraad besluitvorming de om exact 11 uur. En roep u op om in de pauze nog even te kijken naar de motie. En vooral ook te kijken hoe gaan we die gemeenteraad besluitvorming effectief en efficiënt doen. Ik dank u voor uw inbreng. Steve. Goedenavond, dames en heren. Ik open de vergadering Gemeenteraad Besluitvorming en constateer dat afwezig zijn de heren Sand, Bergen en De Vries. Voor het overige is een ieder.